De omgekeerde wereld. Een spel van Henk Mom. Regie Ad Leupler. Eigenlijk dag hetzelfde liedje. De kinderen zijn te rollen. Ze hebben honger. Wil de boer. Waarom moet uitgerekend ik altijd de eerste zin? Ik heb daar nog geen oog dicht gedaan. Je hebt gesnorkt. Ah, dan snurken ik er niet. Dat was mijn lege maak. Kom, kom kinderen. Naar buiten, naar de berg. Kom, kom, kom, kom, kom, kom. Niet goed bij stem vandaag. En moeten de kinderen verhongeren dat jij de kriebel in je keel hebt? Kraaien zul je! Roep die luie vent naar buiten. Nou, komt er nog wat van? Hey, Hennetje, hoe ging het ook alweer? nee! Ben jij je tekst alweer vergeten? Ja, wat moet jij? Je hebt gemakkelijk praten. Een keer tok en je bent klaar. Een haan heb veel meer noten op z'n Eerst Q en dan Q en dan. Q en Q. en Q. Q, kelle, Q. Q, kelle, die laatste, Tony, moet je aanhouden. Q, kelle, Harder. Dat die boer het ook hoort. Victor, hou op met dat geblaf. Ja, toch, toch, to, to, to. Ja, ja, ja. Ja, de poes die komt naar buiten. Nou, en? Daar hoef jij toch niet meer bang voor te zijn? Die vreet alleen maar kuikens. Wat kan jou, wat met dat gejantje maakt me kippen en vuur? Als ik niet gauw wat eet. En daar komt Bas. Pak, Pak, met hangende oren, slepende staart. Wat heeft die hond? Bok, bok. Deze hond heeft honger. Pak, Pak, waarom denk je dat wij hier staan? Dat doen jullie niet zo dramatisch. Pak, waar blijft de boer? Bok, die zit in zijn stoel. Bok. Die lurkt aan zijn pijp. Hij kijkt naar de televisie. <tie> de, de, de, de, de wat? Dat is een kijkdoos. Dat is een verre kijker. Je kan er alles mee zien. De hele wereld. En ook kattenvoer in blik. Hij blijft maar kijken. Naar dat programma over ruimtevaart. <tie> ruimtevaart? Naar die stomme raket. Raket? Uh, hij wil de hemel zien. De hemel? Oh, op, op, hemel. Waarom komt hij dan niet naar buiten? Je kan de melkweg hier alleen maar s'avonds zien. Ah, oh, de, oh, de melkweg. Dat zijn de sterren. Asjesje. Uh, Dat zijn allemaal kleine lichtjes die s'avonds aan de hemel staan. Maar dan zijn jullie al op stok. Oh, oh, oh, en oh, en oh, daar gaat die raket oh, naartoe. Hij zit er maar en schommelt in zijn stoel en hij zegt telkens... ...verder, verder, mij ziet hij niet meer staan. En kopjes geven helpt ook niks. Hij lurkt alleen maar aan die lege pijp. En hij zegt, hoger, hoger. Uf, en ik heb honger, nee. honger. Ik ook. Oh, oh. Bruno, begin jij nou niet ook. Ja, en dat gestotter is besmettelijk hebben we allemaal. Maar jij hebt een heel weinig. Die koeien vereten alles. Jij weet niet wat dat is. Een honger als een paard. En nou is het genoeg. Bruno, jij bent de grootste van ons allemaal. gedraag je er ook naar. <stages> als je groter bent, heb je alleen maar grotere honger. Vraag jij de boer mee te. Ik. Je ja, weet niet wat je van me verrast. Oh, ja, toch wel. Jij hebt nog nooit de zweep gevoeld. Ja, op, al die dappere kerels. Nou, Henny, die man van jou zegt anders ook niet veel. hè Victor? Jij bent toch zo'n grote vechtersbaas? Of kan jij alleen maar tegen vrouwen? Hé, op, op, ja. ja, toch, toch. ja. Maar zeg jij ook eens wat? We, we, we gaan niet vechten, we gaan onderhandelen. Uh, dat is een heel goed idee. Ja, hè, Victor? Ik wist wel dat jij dat zeggen zou. We dreigen met een staking. Niet wat ik zeggen wil. Dat is het Oh, oh, Victor. Ha, dan ga jij zeker naar binnen. Nee. Oh, nee. Hoop, hoop, hoop. Nee, want Victor heeft bezigheden buiten het huis. de nee, nee. Dus Katja, als jij eens naar de boer gaat en heel poeslief. Wat bedoel je daarmee, poeslief? Ik bedoel dat jij inwonend bent, net als Bas. Als wij naar binnen komen, gooit de boer ons er meteen weer uit. Ja? Natuurlijk. Hou op met dat gekraai. Ja, Basje, wat zeg jij daarvan? Mm, maar honey, één ding. Ik ga niet liggen likken. Oh, als je maar niet denkt dat ik dat doe. Zo'n ongeschoren smoel. Daar krijg ik de kriebels van. Oh, Bas, zit je oor overeind en laat je staart niet zo hangen. Ik laat die boer mijn nagels zien. Wat zei hij? Mas, niks. Bas kreeg meteen een trap, toen hij het van die staking zei. En mij smeet hij een aspad naar mijn hoofd. Nou vraag ik je. Me. En jullie hebben niks verkeerds gezegd. Waar zie je me vooraan? Ik zei alleen maar dat hij smerig was en dat hij stom. Oh, Katja. Gotcha. Nou, dat is toch zeker zo? door. Wat nou? Mocht ik nou weer kraaien? Nee. Nou is het jouw beurt. Nou ga jij naar binnen. Ikke, wat moet ik daar? Jij zegt, als vader van een groot gezin... Heb ik dan misschien die eieren gelegd? Heb jij het toch uitgebroed? Nou, dat is nou echt een mannetouw. Hou jij je naar buiten? Ga jij dan eens naar binnen? Misschien kan jij het wel met je charme. Zeg, innietje, dat is een idee. En neem wat van die scharrelkippen mee. Daar zit wat in. En jij nou helemaal? Ik bedoel, dat vertedert hem misschien. Nou, kippen blijven hier. Was zout ze in de gaten. En Victor, jij gaat mee. Nou, als jij het alleen hier afkomt. Vooruit! Echt, dames gaan voor. Het zat heel vreemd. In een raar blauw licht dat uit die kijkdoos kwam. Je zag een ding. Meeuw. Dat is die raket. Oh, nou, dat ding dat werd dan zichtbaar in een wolk. En daar scheen een ene, een vrouwtje op. Dat zong. Het was een boerin. Dat vrouwtje zong over de melkweg. En uh, dat daar wolken van luchtig slagroom drijven. Ja, dat is die reclame van de melkfabriek. Daar krijg ik toch altijd zo'n dorst van mee. Dat vadtje verdween. En toen ze uitgezongen was, begon de boer hardop te praten. Hij zei. Wat zei hij? Ik dat hij met de volgende raket mee wil. Hij wil gaan boeren op de melkweg. Hij zag mijn staan. Hij zag hennetje staan en hij zei... Hij zei dat wij alleen nog goed genoeg zijn voor de soep. Doe, do, do, do. Ja meid, zo gaat dat met klein V. Nou meid, we worden allemaal ontslagen. Wat zeg je me nou? Ja, ik ook. Iedereen en hij neemt niemand mee. We zijn de oud, zegt hij. Ik rok een keer. Victor! <jeśli imagery> maar ik heb ja, ja, ja, jarenlang zijn getrokken. En ik heb het huis bewaakt. <znodYO> ik, ik meel heb alle muizen verjaagd, Men�AUW. Mijn eiertjes gaan zelfs naar het buitenland. Oh, oh, oh, oh, oh. Zijn het nou in een show, eieren? O, pff, hou jij nou eens om met dat bekvechten. Daar help je niemand verder mee. En weet je wat hij ook toch zei? Huh? Dat hij de wereld hoorde kraten. Mee oh, dat... Nou, -oh, dat zegt hij iedere keer... als hij die, die stomme houtworm aan de poot van zijn stoel hoort knagen. -oh. Nou, maar, houtworm... Nou, dat is dan de enige die hier nog wat tevreden heeft. En je lacht je rot. Telkens als dat beest knaagt, springt de boer uit zijn stoel. Hij denkt dat de vloer het begeeft, dat de aarde splijt... en dat de duivel hem naar de hel zal koud. Oh, ja, waarom heb je dat niet eerder gezegd? Nou, sinds wanneer eet jij hout? Oh, oh, oh. Hou nou eens op met dat gekat. kat oh, uh, Luister, ik heb een idee... Victor, jij past op de kippen. Bruno, jij blijft ook buiten voor de deur. Pas en Katje gaan naar binnen. Oh, ik zal jullie precies zeggen wat je moet doen. Vanavond als het donker is. Goedenavond. Dank je wel. Katja, zeg tegen die houten dat hij met zijn avondmaal begint. Nou. En dat die stevig knaagt. Zie je hoe hij schrikt? Katja, geef die boer een haal nee. De duivel krapt me. Wat? Bijt die boe in zijn billen! De duivel bijt! Bruno, bonk op de deur! De aarde beeft, de wereld vergaat! pas al een het verhaal, schreef het de deur! Oh, Weghelpen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. <krijg> Bruno, wat ben jij? Sterker! Oh, op gewoon zat netjes. <krijg> <krijg> da da da da da daar ligt hij in het de, de, de weiland. Ja, oh, nee. Midden tussen de, de, de, de koeien. Oh, wat zal die morgen opkijken? Oh, uh. En dit was het nieuws. Goedenavond. Hier, een weiland. En waar zijn mijn klompen? Ik heb koude voeten. Dan is dit niet de hel. En waar is mijn pijp? Hm. In de hemel is natuurlijk rookverbod, Want vuur heb je enkel in de hel. Ah, die duivel heeft mijn pijp vast ingepikt. Te vuilk. Nee, boer, nee, nee. Kijk uit. Niet vloeken in de hemel. De wolken zijn veel witter hier dan op de aarde. En moet je daar die uur zien, zo groot, zo vol. Die koeien moeten duidelijk gemalken worden. En daar die boerderij... Hm, het lijkt te menen wel. Ach, ja, ja, daarom zeggen ze hier namaals. Maar waar blijft die vrouw? Ik hoor hier niemand zingen. Ze zal wat binnen zijn. Eh, wat heb ik een honger? Zal ik er eens roepen? <tacht> Ik zal die mooie meid eens verrassen. Maar dan schrik ze misschien. Ik heb me niet geschoren. Ach nee, in de hemel schrik je niet zo gauw. Alleen maar in de hel. Ik heb dit erf ook al eens eerder gezien. En dat kippenhok. Waar zijn die beesten eigenlijk? Ach, op aarde natuurlijk. <lacht> Hey, Bruno, hoe kom jij hier? Hij is even opzij. Nou, komt er nou wat van? Vart! Van die deur weg! Hup. Dat meisje zou wel in de keuken zijn en slagroom kloppen. Zo, jongen, dat was een lange reis. Ik heb al die tijd blijkbaar geslapen. Het zuist nog in de oren. Zonde in de hemel. Katja, moet jij niet spoken in de hel? Hoe komen al nou die kippen hier? En waar is die vrouw? Vitor, wat doe jij op die kast? Wat is dat voor een hemel hier? Wie heeft mijn pijp kapot gemaakt? En waarom staat die televisie aan? En wie heeft mijn stoel verheeld? Katja, kom van genoeg geknapt. Ah, bas, weg, weg, weg met die worst. Dit is mijn eten, versta je? Geef hier. Zeg, vuile bas, daar ben je helemaal dol. Laat je die broekspeep los. <lacht> dit is de hemel niet, dit is de hel. De beesten zijn bezeten. Ik moet hier weg. Ik moet hier gauw weg. Zo gauw mogelijk. Fred, hè, he, he! Bruno! Fred, Fred, Opzij! Opzij! Laat me eruit dus eens! Frut! Laat me eruit! Hup! Hup! Hup! moet ik rennen. Naar het weiland. Ik <tie> hey, nog. Kijk uit! Kijk uit! Zeg! Welke teugel is in jouw gevaren? Ga op met dat geduw! Je drukt me dood! Open dat hek. En nou gauw dicht. Ja, gered. <laughs> Dat is helemaal mooi, zeg. Ik in het weiland en het paard op het erf. Nee, maar. <totstuk> dit kan de melkweg toch ook, ook niet zijn. Want al zijn die uiers van die koeien nog zo vol. Nee, dit is. Dit. Dit, dit is de omgekeerde wereld. Komen jullie maar naar buiten. Kata, kata. Nou, hebben jullie wat gegeten? Nou, ik kan niet meer. Oh, kan maar Bruno, hij stottert niet meer. Wat zeg je, Victor? Nou gaat Victor kraaien. Oh, de eerste zullen de laatste zijn. Ja, maar de vraag is of dat de kip was of het ei. Oh, oh. De eerste, dat is Victor. Veel? Ik sta veel vroeger op. En hij is ook de laatste. <tie> heerlijk. In De Omgekeerde Wereld, een spel van Henk Mom, hoorde u Jan Borkes als Victor, Gerry Mantel als tak. Paula Major als Katja, Hans Otjes als Bas, Hans Hoekman als Bruno en Piet Ekel als De Boer. De regie had Ad Leupler.